Wij beginnen de les toegewijd aan Yom Kippur. Over twee dagen, drie dagen. Twee dagen, hè? Ja? Twee dagen is Yom Kippur de grote verzoeningsdag. Hè? Op maandag. Op maandag, de zondagavond begint het. De Yom Kippur. En. Het is deel 1, en we zullen eens kijken in hoeverre deel, hoeveel delen zullen we dit artikel van slavia Sulam afmaken. Yom Kippur. Mahu Inyan Yesurimba voda. Wat betekent de kwestie van. Leid in het geestelijke werk. hinei het geestelijke werk, in het geestelijke werk, in het geestelijke mehok in het geestelijke werk, in Zoals gebruikelijk, Slave Sulam begint een artikel met uh, een uitspraak ergens vandaan. Normaal uit zo, maar zo we zien. En dan gaat hij hem onder loep nemen. In Ebo Yom Kippurim zie je hier op de dag van Yom Kippur, de, de grote verzoeningsdag. Maar Filat in het standgebed, Shmonesere 18, heet het gebed van 18. En de dus Zwakjes geeft hij ons aan waar het is, door welke woorden wordt het gekenmerkt. Eloki Ad Shalom, uh, Nazar, zeggen Sechawi, zegt men, mijn Elohim van mij. Uh, nog voordat ik ge, voordat ik gevormd werd en daar staat het wel totdat voordat ik, niet voordat ik gevormd werd ik, uh, kende jij mij et cetera et cetera Anu Omrim zeggen we daar in dat in in het gebed van Shmonesre dat standgebed Omar gata levanecha mij hok, En wat ik, zie, en wat ik, gezondigheid voor je, voor je aangezicht, uh, wist dat uit door jouw grote barmhartigheid. surim staat daar ook verder direct op, maar niet door leid punt Einde citaat. Wees liever win. Ech kashe anu met palim, she anu rotsim, she im hok. Het gaat oteino, ano metanim lefanaf, tnaïim, acheret 1 ano rotsiem, hasri shalom, shemachok, -ah et gaat punt. Let op wat hij zegt, is geweldig. Dus in dat gebed zegt men, ja, yeah, wat hij ons vertelde, maar dan, men verlangt, men zegt tegen hem, de schepper, ja, yeah, dat hij. De zonde, van, de zonde vergeeft, als het ware, of wist. Maar, maar, maar, maar man zegt dan, maar niet door, maar niet door leid. Dat het niet, niet dat het mij leid zou kosten. En daar krijg je dus de ei erop. We en slachavinnen, wij dienen te begrijpen. Who is it so that when we bid, we ask that we ask that, hey, so, uh, so, so, uh, that we ask that we ask that we ask that we ask that we ask that we ask that we ask that Stellen, aan hem voorwaarden. Acher het een anerot zim has <middels> vishalom, shayimahoket, het gaat tot een ander. Willen wij niet God verhoeden dat hij onze zonden zou uitwissen? Im ken mahatanai avai lo alidei suri. Indien het zo is. Wat is het dan voor de voorwaarde, citaat, maar niet door leed. zoals in de einde citaat, zoals, zoals men zegt in het gebed, dat standgebed voor de schepper op de dag van de Yom Kippur. Dat was het dus, en nu gaat hij verder. Azohara Omer Rabbi Yossi Fatah Musa Rashem B'ni, Al Tima Al Timaas Waal Tikots Betocht. Bij toch een geto, moeilijkheid te spreken wordt. Punt. In, het, in de heilige Zoger wordt gezegd, hij geeft een bron waar het, waar het staat. Zegt die Zoger. Cita, citaat uit de Zoger. Rabbi Yossi patag, Rabbi Yossi opende. Moeser, Musar Hashembni, staat geschreven, ik denk dat het er zijn in de misle in de spreuken van Koning Salomo staat geschreven. Ah, Kohelet, in de prediker. Musar Hashembni, de Alleer van de Hawaia, mijn zoon, ultieme as, moet hij niet, ver, niet verachten. Wij de te koots betogen ge teino, euh, betogen hij to. En wordt niet. Le So en wordt niet misselijk van zijn uh, uh, tucht. Ik probeer probeerde zo dat ik mogelijk te vertalen. Punt. Kama ahuvim hem israel. Dat zijn de woorden van Zoch. Dus dat is wat hij had gezegd. Die had dus de woorden van Kohelet, van de prediker Zoger heeft uh, geciteerd. En dan Zoger zelf zegt hij zichzelf: Kama huwim hem Israël. Hoe geliefd zijn zij, Israël? Shah Kadosh baruchu dat de Heilige gezegend is, hij. Wensen om hem te tuchtigen, om hen te tuchtigen. Ole han higam beiderige shar en hen te leiden te besturen beter en, en hen te leiden op de rechterweg umito havatoylav en door zijn grote liefde voor hem voor hem is hem is Israel. Natuurlijk, zo so, oké, okay, straks zal so, laten hem spreken. Punt. niemt ha, ha, -bit Le -higo ha, ha, ha, ha, ha, Ha'yashar. ha, ha, ha, Shelo Yesur Jamin Usmol. Ja, ik zal hem zeggen. U ja, русско-голландский Галамская. Я умим сюда. Русская галамская. Умьим. Шака Эйно Охевото. Весоне ото. Мавир Мимену. Тохаха. Это Uh, yeah. Staf oh, okay. um, Ik had een woord niet, moest opzoeken. Nintsa, we vinden dus haar sharbitchelo de staf van hem, dus van de schepper, de staf die als als teken van macht. We uh, vinden dus dat de staf van hem, van de schepper. Tamid bejado is altijd in zijn hand. Lehan higo de Om te besturen op de rechterweg. Op de, rech op de manier van de rechter. Op de rechtermanier. Op de rechterweg. Shelo Je Surje minus mol. Dat hij, dus Israël, dat hij niet afwijkt, nog naar rechts en nog naar links. Punt. Staat niet Israël gewoon dat dat niet, dat hij niet, de oh, mens man, of. Uh, niet afweekt, nog naar links, nog naar rechts. Umi, no Barohoe, Nohevoto. En hij, die de Heilige Gezegend is, hij hem niet lief heeft. Dus, en wie en wie de Heilige Gezegend is, hij hem niet lief heeft. to en haat hem. Maar wie, Mimeno, toch ga, die dus de schepper, als de schepper iemand dus niet lief heeft of haat hem, hoe kan dat? We zullen zien, door, door, door, door discre discrepantie van eigenschappen. Lijkt het wel dat die hem haat. Dan, Maar wie, Mimeno, toch ga, die laat, laat hem zonder tucht. Kijk nou wat je zegt. Weet essa van heti, om je soms hee vaartie me menu hasharvit, hasharvit. Hee vaartie me menu shlo, eten lo helekbi, navshie katza, katz, po vo. Laten we de schepper nu is aan het woord. We het Esaf sanneti, een Esaf heb ik gehad. Om je ze he waarti me menu hasar En daarom heb ik, uh, mijn staf heb ik van hem, uh, afgehouden. Dus geen klappen uitgedeeld. He die me menu hado dus ik heb de tucht van hem, van hem afgehouden. Ik heb hem dus niet getuchtigd. Kedenshe lo eten lochelijk bi. Let op wat hij zegt. Om, geen, om hem niet deelachtig te, te laten worden aan mij, in mij. Nafshikatzavo zavo. Mijn ziel, mijn neef is. Eh. Eh. Uh, uh, uh, Braakt van hem, als het ware. Braakt van hem, braken. Kotst van hem, zo <laughs> so, letterlijk om te zeggen. Gewone taal. Aval atem, Ahavti het hem, Wat daai. die kots. betocht betocht moeilijk woord. Maar jullie. Ik, ik, ik had jullie lief. Zeker had ik jullie lief. Waalt die kots. betocht het en wijs niet een, uh, wijs niet kotserig van zijn tucht van de schepper. Punt. Maar hoe, waaruit die kots? Dus nu vraagt die, wat, maar hoe, waaruit die kots? Wat betekent dat? En kotst niet ervan. Punt. Hij wil. Hij dat wil zeggen, niet, uh, Kots niet in hem, van hem. Dus afkeer hebben, we er. Uh, weerzin, weerzin hebben. Kunnen we gewoon zeggen, weerzin hebben, zo, om, om een beetje mooier te zeggen. Maar ik vertel het gewoon zoals het. ...zonder pardon... ...zonder allerlei... Uh, ...mooie effemismen... ...die deze taal absoluut niet kent... ...maar men vertaalt dat... ...in mooie literaire taal... ...zoals het... ...dat moet treffen ons... ...en niet een mooie taal gebruikt men... ...dat zogenaamde geestelijke... ...geestelijke is... De, ...het werk wat wij doen... ...de krachten die wij opbrengen... ...die wij... ...waarmee wij te maken hebben... ...en niet de, de schoonheid... Van de taal. Alles behalve. Alles het soms wel gaat dan zo so is. Kimiše borejach mipneja kotzi. Uh. Dus, al die dat wil zeggen, zegt hij, al die kotzu bo wees niet kotzerich in hem. Zoals iemand die, die wegloopt, wegvlucht van kotsen. En nu moet ik dan wel van zeggen iets wat zeer belangrijk is: kwartaal. Uh, kotsen betekent, <laughs> ook zeggen we in het Nederlands kotsen en zo, eh, ook in het in het, het Hebreus is het ook, dat komt waarschijnlijk door, uh, door, door, het, door de Joods gebruik hier in Nederland, dat het geworden van, is dus overgenomen van, van de Joden hier in Nederland. Maar Kutsim heeft ook dus het woord van kutsen, heeft ook dan uh, een parallel, hij heeft ook uh, in in het uh, breus heeft ook een andere betekenis, Men is van kutsim, kotsim van distels. Uh, distels. Ja? Van distels en uh, dat soort dingen. Dus die dan uh, stekelig zijn en, en prikkelen, prike, prikkelen, prikkelen, prikkelen, cetera. Dus, dus dan, dan zeg je dat. Wat nog een keer. Hij vraagt dus. Maar hoe? Wat betekent dat waar en wees niet kortsrig? Hij nu dat wil zeggen. Alti wo wordt niet, niet in hem kotserig? En zoals hij zegt, of niet in hem kotserig, dan kunnen we eens zien. En dan kunnen we ook dat uh, zeggen dat verklaren ook, ook aan de andere kant, dat niet prikkelig zijn in hem. Dus niet prikkelig, duidelijk, niet prikkelig zijn in de schepen. Chemische berech met kotsim, Zoals iemand die vlucht van de kotzim van uh, die, zeg je dat, van die doornen, ja, doornen, dat soort dingen. Doornen. כי אילו אמلاחים, אמש אבדים את ישראל, הם כקוצים בגופו. דהיינו, זה נרמז אגערנו, כך, דאנו מצריך מומליקם, דאתה יפה, יšeט, onder woorden te brengen. en dan gaat gaat gaat sorry gaat dan Shlavei Salmons het een en ander voorleggen, verklaren dat in op de weg van het geestelijke werk. En nog een zinnetje van de zorg. Ki Eiloham Lachim, Hamishabdi met Israël, want deze koningen die onderdrukt, onderdrukken Israël, hem gekotzen begon voor, die zijn als dornen in zijn lichaam. In het lichaam van Israël. en de schepper. Oké, okay, dat is was de woorden van ja, het gebed en de zoger. Het was niet eenvoudig om dat allemaal, die parallele te, te zien, en zoals uh, yes, je ziet dat aan de die twee betekenissen van het woord kotsen, als het ware, kotsim. Oké. Okay. We hebben Hallo, ga ze heelvegadat, Shilanu, Mihayevu, ze ga cadeau's barugen, et ga sharbid, besch vleugelijm, ze Let op, hier zit geweldige dingen die ons weer verteld worden. Hier we jeslihavin en we dienen te begrijpen. Hallo ha' segel wa'daat, shulanamekha'jef. Is soms ons verstand en onze kennis ons niet verplicht? Om te zeggen, Shahakadosh Boroughu, Sarihlah Gaziek, dat de heilige gezegend is, hij, hey, ging versterken het Sharbiet Beswila Gohim, zijn macht, machtsstaf, zijn staf voor uh, de uh, Goyim, voor de volkeren. Shehem sim negetashem. Die, dat zij daden doen, handelingen doen, die tegen de schepper zijn. Duidelijk hè? Dus tegen hen moet hij dan zo, volgens ons verstaan, zou hij met zijn ijzeren staf hen moeten tuchtigen. Ja of niet? omdat um, zij tegen hem zijn. Oleh am Israel shigu ohevotam tsarih ligjot k Moshe katuv al kol peshaim tikase ahava uh, letopchodesek. Eh, uh, ola am Shehu Ohhevotam, dat hij de schepper heeft hen lief, tserechligiot dient te zijn. Kmoshe katov, zoals geschreven staat, citaat. Al kolpe shayim tehesehava over alle misdaden misdapen, zware mis, mis, mis, mis, misdaden, kunnen we zeggen, zal jij, staat in het gebed, over alle misdaden, zal jij, die, zal, je, alle, zal jij, bedeksel doen, een bedeksel doen, van de liefde. Duidelijk? Velama, dafkali, Israël. Shi hu ohevotam, hu meyaserotam, besharvit. Wat heb jij bediend? En waarom jaist tenanzin van Israël? Shi hu dat hij de schepper heeft hen lief. Hu meyaserotam besharvit dat hij tuchtigt hen, laat hen leiden door zijn staf. Staf dus dat, ja, zo'n ijzeren staf, waarmee dan uh, iemand tuchtigt, ja? Och mochen, jes lege wien, maar ze me die kots en zo ook, dienen wij te begrijpen, hoe te verklaren, wat is de verklaring van, citaat, van de prediker, waal die kots, waal te kots bij en wordt niet misselijk van zijn tucht van de schepper. Punt. Shasehu, Hmo Kutsim, Begufo adam, Ze Shamlahim, Meshabdimet Israel. Shasehu, Dadatis, So zoals dornen in het lichaam Fundaments. The Shamlachim, the Shabdi met Israel, that is, with other words, that is, that what is what is said is that the koningen onderdrukken Israel. Punt. We who Omer Atikotsu Ainu Sha'al Ivarahu. Me hakutsim, Ainu, Mize ze, Sheham Lachim, Otam. Let op wat je zegt. Geweldige dingen, ze hier Echt enorme onthullingen. We hoe Omer, en hij zegt, hij dus de koning Salomo in zijn kohelet, in zijn prediker. Hij zegt, citaat: 'Al kotsu wees niet miselijk. Hainu that dat wil zeggen, 'Shall je varhu mij kutsim? Dat wil zeggen, vlucht niet van de dornen. Hainu that dat wil zeggen, misse van het feit. shamlachim mishe otam, dat.' De koningen onderdrukken hen Israël Punt. Punt. Aitachen, scherak mi pnei, schohevotam, hu omer hem, schahalivar hu, lachim. En u stelt dit dan in een rhetorische vraag. Aitachen, is het mogelijk nou? Is het dan mogelijk? Shirak, Shirak, mijn neusje. Wat hij dat juist slechts dat met door het feit dat hij juist door het feit dat hij hen lief heeft, Israël dus, de schepper lief heeft Israël. Hoe omringen hem? zei, hij zegt tegen hen: Schaal je verhoeden dat dat zij dienen niet te vluchten. Nehakutsim Shelem Lachim van de dornen van de Koningen. Het is prikkels van de Koningen. On prikkels die wel het is onderdrukkingen van de Koningen. We ouden Jersch Lehavin. Bemache Katoeven. Weet S. Afzaneti. Ja, zoals ik dat. Like Slavia Sulam brengt ons verder. Meer de vragen eruit haalt uit die zeer beknopte zoger. We oot en nog extra. Bovendien. Bovendien dienen we te begrijpen. Bemasje katoef in datgene wat geschreven staat. Citaat. We et Esaf Saneti. Zoals so de schepper zei. En Esaf heb ik gehad. Punt. Lachen he avir me menu et a togega. Kedei. Selo et en bi. Daarom, zegt de schepper. Daarom heeft de schepper. Afhouden. Afge afgehouden van hem de tucht gaf hem dus geen tucht citaat kidescheloy ten gelekbi op dat hij de schepper zegt op dat hij geen deel gedeel op dat hij niet deelachtig zal worden op dat hij niet deelachtig zou worden aan nee Uh mashma Kihilo imken imken iten lo tokhaga asi gielo khalak be hakadosh borohu deto bodiseth dat dat eh dat kan dat leek erop dat betekent kiilu sof. Im kenni ten loa toch alsof indien hij hem zou wel tucht geven, als je hier loa gelek bij Akadoosborg, dan zou of bij hem, esef bij esef, deel zijn, zou zijn in de heilige gezegende zij. Punt. Omahu Akeshar Zelze. Kielohij Surim Gormim, She Yelahem Heleg Waschem. Ik ga even voor vragen zijn. Om mahu kasher kesher zele zijn. Wat is het verband tussen dat en dat? Kielohij <inaudible> Surim Gormim alsof het late, veroorzaakt het fate, dat She Yelahem Heleg dat zij zouden. Deel hebben aan de schepper. Een grote vraag. Het is haast onopgeloste vraag. Wat ook in mijn volk zeer problematisch. Uh, en met veel onbegrip vaak werd en was en uh, ont werd ontvangen, of werd geïnterpreteerd. Hoe kan dat de, de schepper ons lief heeft, en die zet ons in de kampen? Ja? Hoe kan dat? Wij zijn uitverkoren volk... en wij zitten dan... achter de tralies in de concentratiekamp. En... wat die volk wil ons aandoen. Etcetera. Dat, dat soort dingen. En... dat men voelt... dat de schepper juist... de uitverkoren... het uitverkoren volk juist hem... tuchtigt. En men ziet... דאיודיק that the other land he mistrust. how can that rain, how can how can that rain? where is that? כשר מדברים בני נח יבודה צריך חים לודד. שֶׁהֲנִי יִשְׂרָאֵל וְהֵנֵאַשְׁבֵּם מִדַּבְרִים dat op wat dat ons nu vertelt. Dat was Dat was eventjes introductie. Met een klein beetje introductie ook van de vragen die opkwamen bij we Sulam. En die onze vragen ook kennen. geworden zijn. En Dat gaat Solam, die al Sulam die vragen. Naar voren brengen sowas zoveel sowas is, zoals de volgens de rode rode leidraad van deze verandering. Weja is we dien weten, weiten. Kasem e brim, Dat van hier spreken over the questies van het heselke werk zrechim ladat and dinavite veten shahen Israel vahen Esav dat so well Israel als Esav Me medabrim ba'anashim she mekayamim torav mitzvot vanir we spreken so well over Israel als over the Esav dan spreke wei over de mensen die vervullen de Torah in de voorschriften. Punt. We lomen daarin bij om ulam, let op wat hij zegt. Het is geweldig wat je ons zegt, maar altijd moeten wij voor ogen dat hebben. Want steeds vervallen wij in de termen van onze wereld. En dan kan ik niet helpen, niemand kan jou helpen dan als je dat wel doet. We lomen d'Abrim bij om je motto lang, zegt hij. En men spreekt niet over de volkeren van de wereld, dus van vlees en bloed. En als je hoort dat anders, dan denk je dat het misschien dat zo is. Duidelijk? Altijd denkt men zo op die manier, op die, de nou, artsen, mens, die, die ziet altijd zo direct. Maar ook de, ook de gewone gepupelde. Ook de orthodoxen, die doen ook op dezelfde manier. Ze denken dat het zo is. We lo met de primum, wat de olam, let op de zegt, En men spreekt niet over de volkeren van de wereld. We lo met chiloniim. See dat? En niet van de die dan buiten de Torah en de voorschriften staan. Let op de de het geestelijke werk is altijd, spreekt men altijd over de mens die al het geestelijke werk doet. En in hem vinden wij Esaf, ja, volkeren van de wereld, Israël, etc. Maar men spreekt niet over de mensen die de buit, buiten het geestelijke werk staan. Zie je wat hij zegt? Duidelijk? Ook niet over de religieuze mens, spreekt men absoluut niet in het geestelijke werk. Deel, geen woord spreekt de Torah en ook uh, Kabbalah, wat wij ook leren in Shalveh Salaam, over het gewone mens die buiten, buiten het vervullen van de Torah staat. Dus buiten het vervullen van de Torah in twee lenen. dat is het werk. En als iemand alleen in één lijn uh, werkt, dan spreekt Torah absoluut, wij spreken absoluut niet van die mensen. En van die toestanden. Duidelijk. Laat staan dat wij spreken. Dat de Kabbalah of de Torah over volkeren der wereld spreekt. En Israël van vlees en bloed. Interesseert dat absoluut niet. Duidelijk of dat het niet duidelijk is. Het is erg goed om dat steeds voor ogen te hebben. Anders spreken wij over verschillende dingen. Spreken wij over... Uh, Woorden en missen wij de inhoud. En hulp. Dus, God verhoede, doe dat, let op altijd, dat we nooit spreken over dat soort, dat soort huba uh, uh, se, hubanashim, Maar alles is, wordt gesproken over, van mensen... Let op wat hij zegt. Die het geloof hebben om um, een kayamim, Torah, met en vervullen de Torah en de voorschriften. Hoor je wat hij zegt? Altijd spreek je wel een van die mensen. Die geloof hebben en die vervullen de Torah, met zwot. Die hebben dan. Oké, okay, verder. Punt. Hij Mahua Hevdel ben Pchinat Israel Shabbat Adam, Lev Pchinat Esaf Shabbat Adam. Oh, indien het zo so is. Het is geweldig, geweldig artikel. Ik wist niet, ik heb hem voor het eerst gelezen, ik nu. Misschien heb ik hem wel eens gelezen, maar ik ga erin, ik niet. Iem ken, indien het zo is, Mahua Hevdel, wat is het verschil? Tussen het aspect Israël, Shebadam, die dat in de mens is. Levgenat Esaf. En het aspect Esaf, dat in de mens is. Dat is een vraag. Deinigde? Dat is een vraag. Altijd jouw vragen moeten zo ook gericht worden naar. Ten aanzien van het. Van het de voorschriften en Torah vervullen de mens. En alles is, That is <speaking> in één mens. Dat is de vraag. Olefi haklal. Shebeenjan kiyum torah mitzvod. Jezle hafhin gambinjanea kavana. Hainu, im hakiyum shel mitzwod mitzvod. Hu bech dele baulam haze. Obaulam haba. Ook van spia oh, maar jem klum. Ook als ik zo snel le, le voorlees, ook vol gewoon, volg, probeer gewoon aandachtig te luisteren, ook naar het debriefen, wat je ook niet zo snel kan begrijpen hoe dat allemaal is, want ik trek dat naar beneden. Daar gaat het om, ja. Zoals ik op de les van vanavond had gezegd, op de zoger eh, 57. Let op de trillingen. Niet let, maar neem op in jezelf. Al die trillingen die via mij naar beneden lopen. Het is niet van mij, maar die lopen gewoon via mij naar beneden. En dan, moet je, dan ben je ook deelachtig daarin, daaraan. ga klal. en volgens het hoofdprincipe volgens het principe dat in de kwestie van het vervullen van Torah en de voorschriften, jeshle haf geen gam bijnaaien ja kavana, dient men onderscheid, dient te maken, tevens onderscheid te maken in de kwesties van kavana intenties. Aino, dat wil zeggen, im haki shele Torah omitswot, objehdele kabelsakharba ulamazewa ulamaba, dat wil zeggen, uh, om te zien of het vervullen van Torah in de voorschriften is omwille van het ontvangen, omwille van het ontvangst van beloning in deze wereld, of in de toekomstige wereld. Dus welke kavana, welke intentie heeft de mens bij het vervullen van de Torah in de voorschriften. Of kavana harspia, bainadleha, spia, velolika, klum. Dat is aan de, aan de ene kant. Ja? Of die wil dan kavana zijn intentie is in, om beloning te ontvangen in deze wereld en in de toekomstige wereld. Of aan de andere kant of, a kavana to zijn intentie is wel niet langer spier om te geven, velo lager beeld gloed en niets te ontvangen. Schepenat Israël a kavana i dat het aspect Israël Betekent, zijn kavana zijn intent, zijn zin, de zin daarvan is, verdelen we dat e e wo het woord Israël in tweeën, zoals we dat weten, jashar, heel, dus direct, rechtstreeks naar de schepper. Shuhu, Lorotse, Shumt, Mura, Hazara, uh, dat hij, de mens, met deze kavana wenst, we, we, wenst absoluut geen. Uh, Niets in ruil daarvoor voor zijn werk aan de schepper. Voor de schepper. Elahakor je gee, Yashar lashem, maar dat alles zou zijn, zo, zo zijn, dat hij wenst alleen dat alles zou zijn. Yashar lashem la direct, naar, direct naar de schepper. Voor de schepper. Zenikra Dat heet het aspect Israël in de mens, in het geestelijke werk. Duidelijk? We hebben al dit niet, een, niet we hebben meer dan eens daarover gesproken. Maar altijd is het goed om nog een keer daarover te hebben. Dat is Israël, zie je wat je ons verteld dat? In het geestelijke werk, dat interesseert ons en niet wat iets daar loopt, van buiten van flesh en bloed, of dat, dat uh, behoort tot Israël, of behoort tot het volkeren volk, volk van de wereld. Dat zal me niet helpen, om daarover, daar aan te denken. Laat dat gepeupelde dat doen. Maar ze een ken, in hoe wat morat, mitzvot. In tegenstelling tot, indien hij wenst beloning. In ruil voor het vervullen van de Torah en de voorschriften. Zenikra v'ginat Esaf. Dat heet het aspect Esaf Zie je dat? Dus, met andere woorden, zie je wat hij ons zegt in het geestelijke werk. Ten aanzien van het geestelijke werk. is ook een Jode die dan de Torah en de voorschriften doet voor zijn kinderen, duidelijk, of voor deze wereld, voor de leer, voor de eerbetoon, of voor de toekomstige wereld, doet er we niet toe? dan is hij ten aanzien van het geestelijke werk, behoort hij tot ESF, duidelijk, of niet duidelijk. En omgekeerd, als een gooi, niet Jood. Strijft direct naar de schepper. Ja. En. Wil geven aan de schepper. Intentie heeft om te geven aan de schepper. I'm not a Om te geven aan de schepper. Zonder beloning daarvoor. Dan is die gooi. Heeft eigenlijk. Is die. In wijze is hij. Israël. Dat is nog goed, dat interpreteren in jezelf, dan zal het je goed gaan. Schepirusho, dus Esaf zegt: Als iemand dus doet, dat was mijn toevoeging. Maar de Slave zegt dus: Als iemand dus um, beloning wil voor zijn werk, voor zijn toerist, voor zijn Vervulling van de Torah en de voorschriften, dan heet dat het aspect Esa. Okay. Absoluut zeker moeten we over zijn. Geen, geen komedie spelen. Geen komedie spelen van uh, Jood en, en Gooi. Absoluut, anders hoor je niet bij onze cursus, bij onze studie. Dus goed, duidelijk jezelf inprenten. En daarover moeten we geen vragen meer over hebben, want dat moet bij jou al ingeprent worden, duidelijk in je hart en nieren. Punt. Se pirushot, se esaf, niet krav, esaf. Dat de, beteken, de betekenis daarvan is, dat esaf, wat is esaf? Dat is het aspect esaf, ja? in het geestelijke werk. Dat is het esaf en niet de mens esaf. Klomar, dat wil zeggen. She asa. Reschut. Dat wil zeggen dat esaf. Zie komt van het woord asa. Van doen. Ja? Van asia. Van doen. En hij zegt, dan verklaart hij ons, de Slavije zegt, dat she asa, dat hij gedaan, gemaakt had. Maken en doen is hetzelfde werkwoord in het Hebreeuws. Asa. Ja? dat betekent dat Asaf en Esav dat hij deed of maakte, een laat zijn eigen terrein, terrein voor zichzelf, voor eigen dus. We horen dat ze en hij wenst, Sha'akadosh baruch hu yimaleh het recht toe dat de heilige gezegend is, hij. zijn terrein of zijn ja, zijn afgebakende terrein. Afgebakken terrein gaat vullen. Wil hij dat graag dat, dat, dat, dat hij dat doet? In het geestelijke werk. ze, se levateletarus shreshuto en hij wenst niet om zijn terrein, afgebakken terrein van hem, van zichzelf, uh, prijs te geven, uh, te annuleren. kra yasharkel een, anul, eh, welke één annuleren van zijn eigen terreinheid heet uh, aspect ja schaar direct naar de schepper punt Heiden. dat wil zeggen et dat wil zeggen dat hij teniet doet zijn eigen terrein, en wenst zich weg te cijferen voor hem, voor de schepper. Shazenikra, dat dat heet, Yashar dat dat heet de die samenstelling van die, van, die twee van die twee delen van het woord Israël. Dat dat heet direct naar de schepper. Dat is Israël. We zijn hoe. Hoe. Magamato. En dat is al zijn. Strevende strijven, doel. Doel waarnaar hij streeft dat is al zijn doel. Punt. We zijn hoe. Kloretsen. Dat dat wenst hij niet. SF wenst hij dat niet. Dus het aspect SF wenst dat niet, dus aspecten dat hij die dus alleen maar wil voor zichzelf ontvangen, voor deze wereld in de toekomstige wilde. Dat wil hij niet, wil zichzelf niet annuleren voor de schepper. Mishu, Mishum ze mafginim hada. En daarom onderscheidt men twee aspecten in het werk van de Mens. Bij lekabel Of Om Omwille van de beloning om te ontvangen. Of niet om beloning te ontvangen. Twee, twee werken, twee soorten werk bestaan. Bestaan niet meer. Duidelijk. En met andere woorden kunnen we zeggen ook mijn toevoeging hier. Er bestaat zo. Er bestaat hetzij werk voor de schepper. Ja. Dat betekent iemand die werkt zonder beloning te willen hebben. Dat is werk voor de schepper. Al het andere werk is afgoderij. Oké? Okay? Duidelijk of niet? Afgoderij, dus als iemand zelfs ook religieus is, maar hij wil wel van zijn werk allerlei beloningen ontvangen, of in deze wereld en de toekomstige wereld, dat is ook een vorm van afgoderij. Wees liezer, kor, Schijnjan, avoda avodata Adam, bijm nadlig ashpij. Hijnu, schuuror, c' bedwiekuta shem. Sham matchil, va vba Adam, sederschel aljod weeridot. Wees las en we en te in in herinnering te brengen. Op de vresen. Hij zegt om zelf. Want we hebben vele keren daarover gehad. En wij dienen ons te in herinnering te brengen. Dat het aspect van het werk van de mens. Omwille van het geven. Dat wil zeggen. Dat hij wenst. Samenvloeien met de schepper hemdkhiel ba bahadam seder sheraliotorit er sham daar dus daar begint in de mens de orde van opstijgingen en afdalingen zie dat zodra so de mens wil we'll werken mijn toevoeging of Zodra de mens wil werken willen van het geven, daar beginnen, dan beginnen die opstegingen, ja, en afdalingen, ja of niet? Punt. Klomar, Dat wil zeggen: Basman, Shahdam, Mirakiz, Kolmasihu Osseba Voda. Dat wil zeggen, in de tijd, wanneer de mens mirakez concentreert zichzelf op, uh, in het centrum plaatst, zelfs concentreert zichzelf, kolmarsch, uh, hu, waseba, wat daar, alles wat hij doet in het geestelijke, in het geestelijke werk. Shigu ikabelt murad ze sahar, dat hij daarvoor uh, in in in ruil daarvoor beloning zou ontvangen. Als ka shigu maamin bashar wa unish, dus wanneer de mens dus concentreert zichzelf uh, alles wat hij doet, alles wat hij doet in het, in het werk, dat het om, ja, om beloning te ontvangen. Zegt hij. Als kashyhu min basacharva, on dan wanneer hij gelooft in beloning en, buiten, straf. En haar aantoonlijke belshelo, shie shlo mitzada teva dan zijn wens om te ontvangen voor zichzelf, welke wens hij van de kant van zijn natuur heeft, uh, uh, uh, werkt niet tegen, werkt niet tegen uh, om, be om behagen te ontvangen, om nog meerdere behagen te ontvangen, Uiteindelijk, als een mens dan gaat nog uh, nieuw, laten we zeggen, ik geef een voorbeeld. Als een mens gaat nu aan uh, religie. Goed, perfect. Dan voelt, en, uh, dan voelt hij dat hij nog een andere behagen ontvangt. Deinig? Hij gaat dan naar die, naar die gebedhuizen, hij gaat daar zingen, hij gaat daar gezellig, gezellig borreltjes drinken, en weet je veel. Komt hij aan allerlei, uh, weet van alles gaat je dan een gezellig leven hebben, dan alles perfect, mooi. Nog grotere behagen zal hij daardoor ontvangen voor zijn wens om te ontvangen. Ulam, Basman, Shaddam, Maar in de tijd wanneer de mens wenst om te gaan op de weg, om niet, de, niet om geen beloning te ontvangen, waar hij dat zeer en dan gezien dat tegen de natuur, tegen zijn natuur is, als met hila hamilchama hamitid dan begint de ware oorlog met de slechte neiging in hem. Hij zegt Adam rotselig afweer, het is jezus let op die in de mens winst, de slechte neiging uh, uh, uh, te ver, ver, verwijderen van de wereld. Shurak kan hoe met dat alleen hier is zijn bestaan. Punt. Wein Ma, Sharatson, Lika Belni, Kraba, Sem, en de kwestie waarom, en de kwestie van waarom de wens. Om te ontvangen heet in de naam het de slechte neiging is hij Jootje hoe met Lanu aderech omdat hij, dus de slechte neiging schildert voor ons de weg. She im Israel rotzilla Lechet Bodat dat indien Israel wenst. Op die weg te gaan? Hoera, dan is dat kwaad. Ja? Yeah. Kwaad op die weg. Punt klomar, dat wil zeggen. Ze, schadam, roze, levatel et reshuto. Ul Ulihiba, hibatel, ul hibatel, dat wil zeggen. Het feit dat de mens wens. Zijn eigen terrein prijs te geven. En zichzelf weg te cijferen voor de schepper. Hoe toe en? Hij argumenteert. Hij komt met een argument. Shadamze ze, me abedat smoladat. Hij, dus wie hij, de, de slechte neiging. De slechte neige die komt met een argument, met een pretentie, met een argument. je dat Dat de mens, uh, dat de mens uh, daardoor een wordt. De mens is, uh, moet gek zijn als hij dat zoiets doet. That mens man must huh? just be a jerk to do that sort of thing. No, Elamani Kra tovo im adam jedros meshem shirushotosh el adam itraheve itmaleba kol achesronotav yaavod bishvira shem letop. That is the, what he skildert for the man's, the, the slechte beheer so. Dat is één ding wat hebben we gezien, dat het, dat als de mens dus, ja, en dat is wat schildert de slechte neiging aan de mens. Maar, maar, maar, Nikra tof en hij is, ge wat is dan, wat heet dan het goede, ja, in de ogen van, in de ogen van de slechte neiging. Wat zegt dan de slechte neiging aan de mens, wat, dat goed, wat goed is, volgens de slechte neiging. Im ha Adam je droosh me ashem. Indien de mens zou gaan eisen of vragen van de schepper. Shereshotoshele Adam je trachèv, dat het terrein, eigen terrein van de mens, zou uitgebreid worden. Weet male en gevuld zou worden. Bacholah is van otaf. In al zijn tekorten. Wel, als Adam werd beschuldigd, en maar niet dat de mens zou gaan werken voor de Schepper. dat is het goede wat de slechte neiging schildert voor de andere mens. Hainu, Shaiicerara, Shuël et Adam, hij Asseh shel shelcha sheta uvad veyigiya rabat to romitzvot umaseh shel shelcha yige umaseh shel shelcha yige gaynu datl sechen shehayitzra adam dat de slechte frag de mens Hazeker, shalha, waar is je verstand? Shatah oved be rabba ya rabbah betorah dat jij werkt met grote inspanning in de torah en de voorschriften. Oma hazeker, shalha igi en wat zal jouw beloning zijn? Punt. Ochmosha amruch ama or sheba. En zoals so de wijzen plachten te zeggen. Citaat. Ha maor licht dat in haar is in de Torah. Machazirolem utav zal de mens brengen naar het Beit, naar Beit beters brengen. Punt. Shpirushok. Ejod shehara. Einor shem. אלא הרא שבהדה שבהדם רוצה וכימושלה לדם אז מייצים לדם שאין הו идти יגיה בתורה ומצוד אל ידי זיה סקלה זכר En nu ze blito raumitz, wat loi holim le kabel Saharga Punt. Ze Show dat dat betekent. He jot se hara een se le Over die adviesen van de. Nee, van de slechte dicht. Dus de betekenis daarvan is. de jot de mens. Nee aangezien het kwaad wenst niet om uh, zich voor de schepper weg te zeven, weg te zeven. Ella hara sheba adam, maar het kwaad dat in de mens is, roze bekuyumoshele adam wenst het kwaad de mens wenst de mens te doen bestaan, ja? in het bestaan wenst het bestaan van de mens te waarborgen, te borgen te waarborgen. Als men iemand laat dan, uh, dan men aan de mens, im je raam dat indien hij inspanningen zou gaan leveren in de Torah, in de voorschriften, al iedézé, Jezekele zag haar, dat daardoor zal hij beloning waardig worden. Ja, dat is wat, wat het slechte beginsel, zie je wat hij zegt, het slechte beginsel, de slechte neiging die uh, advies geeft zo'n, advies geeft aan de mens, dat doe, doe, doe, leer de Torah, leer de voorschriften, doe dat alles, want dan zal je dan een, een beloning ontvangen, dat dat is, dat is, wordt ingefluisterd door het kwaad, kunt je je voorstellen, mijn vrienden, dat religieuze mens, doet natuurlijk vaak zijn dat een eenvoudige zielen, niet, niet, niet altijd, maar die doen sommige doen dan wel oprecht. Maar in al hun oprechtheid het, volgen zij toch het, hun slechte neiging. Want de slechte neiging zegt hen om dat allemaal te doen. Natuurlijk om dat straks te overwinnen, maar het is nog geen werk. Dus wat, wat adviseert dan die slechte neging aan de mensen? Dat wil zeggen dat zonder de Torah en de voorschriften kan men zo'n grote beloning niet ontvangen. Dus ga dan dat doen veraak bez bezgola to raumit svot je holim legagiel sahar gadol kas en slechts uh, door dit wonderlijke middel van de torah in de voorskriften kan men dit kan men zo'n grote kan men zo'n grote beloning ontvangen te komen komen tot zo'n grote beloning. Ainu dat wil zeggen, Shahadam in Batel sham dat wil zeggen, dat wil zeggen dat de mens zichzelf zou wegcijferen voor de schepper. Ve loy je, et Adam, ela hakol lokeer Hashem. Hij nooit Adam, niet Batela, geen willoeg hier níkár, eterschutoshel Adam. Dus niet dat, dus wel dat hij dan de beloning zo ontvangen door de toren misvoet, en niet dus dat de mens zichzelf zo op of de mens zichzelf zo niet doen als het ware voor de schepper, en zijn zodat zijn eigen terrein van de, van de mens niet zichtbaar zou zijn, niet kenbaar zou zijn, maar alles zou zijn voor de schepper. Waar is Sahar Kaze, zoek Ayeser Hara. En de laatste zin heb ik, voel ik wel, zie ik dat het een beetje verwarrend was. Dus, uh, maar de wens dan, als het ware, die, uh, die, die zegt dan, dat hij wil toch wel zichzelf um, wegzijferen voor de, voor, de, voor de schepper. En wil niet zijn eigen, zijn eigen... Uh, terrein uh, kenbaar maken, maar wil zichzelf, maar alles wil dat doen, dat het alles de schepper ontvangt. Dat is ook de houding van de mens, die wil dan de slechte neiging dat bij um, de mens doen veranderen. En over dit soort beloning schreeuwt de slechte neiging. Citaat, harei, atamei, betet, kol, kol, Kijk, jij is zelfter door helemaal gek worden wat je doet wat je doet Haino dat wil zeggen ataus pvolodka eilo sha aride sha aride Kijk dat wat hij al aan aan de mens die slechte negie dat wil zeggen Haino Jij doet uh, handel, zo'n zo handelingen, dat daardoor, dat jij daardoor jouw bestaan zal wegcijferen, annuleren, daardoor, punt. We geven als en dient men dan soms daarvoor te werken? We laat het je gijalze en inspanning daarvoor te leveren. al sedera vodato. We vinden dus dat het slechte, de slechte neiging schildert voor hem uh, taferellen er kwade tafereelen over de orde van het geestelijke werk.